De staking van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dat is er overleg tussen het vervoersbedrijf MIVB en het stadsbestuur. Gistermiddag legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer vanwege toenemende geweld in het openbaar vervoer. Ochtends werd een medewerker van het busbedrijf in Brussel zo zwaar mishandeld dat hij overleed aan zijn verwondingen. Een paar uur later riep de MIVB alle metro's, trams en bussen terug naar de remise. Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit voor de stad en de wereld. Dat doet hij vanaf een balkon van de sint pietersbasiliek Gisteravond opende Paus Benedictus in dezelfde basiliek de traditionele viering van Pasen. In de aanwezigheid van 10.000 gelovigen ontstak hij het paaslicht.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 Se eu te pego, hein? No um sábado. Mooie a falar sap, moer sap, als je me me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Als delícia, delícia, assim você me mata. Assim você me mata. Ai, me Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Don't stop the music The music, the music, the music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 you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times to help me. Tell me you Zijn goele handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoeken aan. Zij me bij het drinken van wat water. Afsus ah, er blijft even bij me staan. Nacht, zuster. Van moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. ik ben van binnen. Nachtsusster, doe iets Nacht, zuster, waar ben ik zonder al je zorgen Nacht, zuster, Haal ik de morgen Nachtjester, zuster, ik doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en te zwijten Zie in de koets en kippen wel Zuster zeg maar blijf ik wel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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zusten, Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik de morgen? Nacht, zusten. je mij. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster, oh, oh, oh, oh. Nachtzuster, hey, wow. Nachtzuster. Oh, Nachtzaal, nachtzaal, nachtzaal, naal, naal, naal, naal, naal, naal, naal, naal, naal, the naal, the naal, naal,